VVD-leden steunen partijleider Jezil Gus en de fractie in de keuze om met PVV, NSC en BBB een coalitie te vormen. Maar op het partijcongres waren er vanmiddag ook leden die hun zorgen uiten over het coalitieakkoord. Jezil Gus vroeg hen om vertrouwen en gaf toe dat er in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Toch zijn volgens haar de belangrijkste punten binnengehaald, zoals investeringen in defensie en steun aan Oekraïne. Nu er een onderhandelingsakkoord ligt, zal de vvd meer eigen ideeën inbrengen, zegt Jessel Gus. Frankrijk is begonnen met de evacuatie van Franse toeristen uit Nieuw-Caledonië. De vakantiegangers worden met militaire vliegtuigen opgehaald... van de Franse eilandengroep ten oosten van Australië. Australië en Nieuw-Zeeland waren eerder al begonnen met evacueren. Ook een aantal Nederlanders kon zo het land verlaten. In Nieuw-Caledonië zijn al anderhalve week hevige rellen bezig... waarbij meerdere doden zijn gevallen. Het vliegveld in de hoofdstad is gesloten, waardoor veel toeristen nu vastzitten. Op de wereldkampioenschappen para-atletiek heeft Marlene van Gansenwinkel goud gewonnen. Ze liep in de finale een wereldrecord op de 200 meter. Op de slotdag van de WK in Japan veroverde Nederland nog drie medailles. Joël de Jong pakte zilver bij het verspringen en won brons op de 100 meter. En Olivier Hendricks werd derde op de 400 meter. Lara Baars werd derde bij het kogelstoten. Het weer, soms wat ruimte voor de zon, maar ook kans op een bui. Mogelijk met onweer. Het is een graad of 19. Vannacht klaart het op. In het noorden en oosten kans op mist. Morgen begint droog en vrij zonnig. In de loop van de middag trekken stevige regen en onweersbuien over het land. En er worden 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Het begint alweer het uh, laatste uur van Zondvoort op zaterdag. Ja, step right up, een uh, lekkere single uit de jaren 80 van uh, Jackie Graham. Welkom terug, het uh, derde uur. Wat gaan we daarin uh, allemaal doen, uh, Richard? Ja, is het nou het derde of vierde uur, Rob? Uh, uh, vierde uur eigenlijk, ja. Uh, eigenlijk, ja. We hebben gesmokkeld vandaag, een uurtje eerder begonnen. Ja, je maar zei al dat je dat uh, yeah. een beetje in de war zou uh, hebben af en toe. Uh, nou, in ieder geval uh, Marco, Marco Termes, welkom.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 begrip diva met leuning nu uitgelegd. <laughs> ja. Ja, ja. een heel, heel verhaal. Maar, ja, maar eigenlijk dat... is diva met leuning. Ja, je hebt een uh, heel plaatje erbij. Ja, mee. en wat is de leuning in dit geval? Ja, ja, ja, het is de familie Zender. Ja. Dat is een <laughs> ja. Ja. Zo dat ze meid, meid met een uh, handvat. Hè? Ja. Ja, ja nou, nou, mooi We dit. laten het hierbij. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Okay, Tot de Dank volgende keer. Hoi. Hoi.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 6-1, ja, Karsten Vries maakte de 6-1. En even later een hele grote kans voor een leeg doel van, uh, van Ado. En die schoten hem naast. We hebben inmiddels twee wissels. Ippenburg, de ene broer, Liepenburg, werd gewisseld voor de andere broer, Liepenburg. En Karsten Vries werd gewisseld voor Raymond Lagerbrug. Vervolgens werd het 6-2, we hadden het over gehad. Een pe pe pegel van Heidjoep uh, Bergen in de 71ste minuut. Dat was 7-1. Jelle uh, de Haan gaf een, in de 68 e minuut een prachtige assist aan Fernando. En die maakte er 8-1 van. En even later een uh, bijzondere aanval van uh, Ado. En die werd met een prachtig lopje 8-2 gemaakt. Ja, tussendoor met, uh, is, is zeg maar, uh, onze vriend Jeffrey Shamsin is gewisseld. En bij het wisselen kreeg hij een bloemen. De reden daarvan was dat Jeffrey met ingang van vandaag gesproken met voetballen voor het eerste. Jeffrey wordt vader en uh, gaat uh, zijn kwaliteit op een andere manier inzetten op de zaterdagmiddag. Ja, maar die gaan we missen. zeker missen.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 Gewoon naar uh, postbus uh, 111. Uh. Ah, Oké, okay, okay, helemaal goed. Dus. Dank uh, Rob. jij ja, ook. Oké, okay, hoi, hoi, hoi. Dat was uh, een mooie, mooie wedstrijd, hè, Zo? Zeker, ja. Zo, uh, 9-2. een genot om daar uh, bij te staan. Zeker weten. Nou, we horen zo meteen nog uh, dat, uh, dat de tien erin gaat. Laten we hopen dat dat uh, allemaal gaat lukken. Wij gaan zo meteen weer uh, Pit reporten. Want uh, de eerste Q1 uh, zit erop, hè, van de Quali. Ja. Wie is uh, nummer 1 geworden? Hussel. Russel. Ja. Oh, spannend. Ben jij ook de afvallers horen? Nou ja, dat horen we zo meteen wel eventjes. Oké. Okay. Nou houden we het nog even spannend uh, hoor je naar deze plaat. Life is the answer to all. Lekkere platen en lekkere gauwe houden. Sol to Sol en uh, joy. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, we hebben net uh, Q1 van de, de kwalificatie in Monaco uh, achter de rug. En jij hebt het een uh, beetje gevolgd, uh, Richard. Ja, klopt, uh, Rob. Um, wow, oh ah, er is maar één antwoord mogelijk. Wie denk je dat er bij de afvallers zit? Ja, er is uh, ja die, wie zou erbij zitten? Uh, Albon? Ja. En uh, Peres. Peres ook. Ongelooflijk, yeah. hè? Ongelooflijk. Jeetje, nou, even kijken wat ze daar uh, in Beverwijk uh, van uh, vinden. Rennel, goedemiddag. Hé, hey, hey, goeiemiddag. Een hele middag Peres eruit in Q1.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 Wat nee, dat is natuurlijk gewoon allemaal de tribute te, naar Ayrton Senna natuurlijk. Hè, in de kleuren van zijn helm en zijn land hebben ze hem gewoon geel-groen met wat blauw erin gemaakt. Oh. Ja, prachtig. En uh, je ziet eigenlijk bijna een hele grote helm van Senna voorbij komen. Laten we het aan ophouden. Okay. Zo moet je het een beetje zien. Ja, en de Piastri was er ook wel blij mee natuurlijk, hè? De ja. Australische ja. kleuren.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 En dit gaat echt. Ja, jongens, het is onvoorstelbaar hoe hard die jongens door de straat heen gaan. En uh, hoe zelf foutjes ook bijna gewoon gemaakt zijn. Hier ook weer, ik zie het beeld te kijken. Het is gewoon. Je ziet het rubber van de banden afgaan. Hè? Hier, banden, de vang aan Jongens, het is wat. <lacht> ja, <talen> ja, ik vind het uh, een reet om te zien hoor. Dat, uh... ja, ja. ja, aan de ene kant zeggen hoop mensen van. Het, het circuit moet van de, van de kalender af, want dit kan eigenlijk gewoon niet meer. Maar ja, hé, hey, als het dan uh, liggen van uh, 350 miljoen uh, voor de dingen. Ik denk dat die kamp helemaal nooit gaat verdwijnen. Die wordt gewoon gemaakt door de rijke de aarde die daar lekker uh, een weekend een feestje maken. Dus dat, dat gaat echt helemaal nooit verdwijnen. Zeker weten. Nou wordt het ook een feestje voor Max uh, is dan de vraag uh, aan jou.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 in zijn thuis -camprie. Dus um, ik denk dat hij wel de poging gaat pakken. Of dat zijn Cesar met Claire's die gaan pakken. Max, uh, ik weet niet of hij de eigen te gaat halen, ik hoop het wel. Want anders wordt het uh, heel erg zwaar voor hem, want de inhalen is bijna onmogelijk. Helemaal nakomen hoor. Echt bijna onmogelijk. Uh, dan zeg ik van, uh, we gaan het wel een beetje zien, maar ja, ik denk Max die op toon ik zelf hoe hij met de auto gaat. Dat hij zegt van als ik punten pak, ben ik wel heel erg blij. Ja, Moe, uh, zeker weten. gaat een beetje om. Zo. Nee, nee, hij zit er zo in, hè? Ja, nou, we komen zien, rijdt hij morgen weer iedereen weg. Maar je zag uit de vorige Camp het was niet zo gemakkelijk. Moe, uh, nee, zo. en uh, dit is natuurlijk gewoon een stratencircuit en dat hobbelt uh, alle kanten op. Ja, dus uh, kant... ja, je, je weet ook niet hoe die auto uh, daarop reageert, heeft Max uh, ook gezegd. Ja, dus het is ook een test uh, voor de RB20 natuurlijk.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 we zijn ook, Als je ziet na afloop van een race hè, met z'n drieën vaak uh, een beetje van die treiter kopjes hebben ze, zeg ja, maar, uh... ja, ja. Af en toe heb je wel eens het gevoel dat Max volgens mij is school niet afgemaakt. Ik weet het eigenlijk niet, maar volgens mij, ik heb af en toe ze, hetzelfde zeggen dat je kleine kinderen... ...die vroeger te veel uh, op school gepest zijn of ofzo. Die nu iedereen teruggepakken. Dat, dat gevoel heb ik af en toe. Nee jongens, deal wezet het. Rijden, niet gassen op. Klaar. Om, uh... zo, zo is dat.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 Dat ze wat minder ja. kunnen afsluiten van alles uh, dan uh, Max? Ja, ja, geen idee. Uh, uh, uh, de reactie van de pers was wel heel erg... Uh, eentje met heel erg veel ongeloof. Nee, nee je hebt gewoon te langzaam gereden. Klaar. <lacht> Simpel. Ja. En dan is het dan een paar tien. maakt niet uit maar je hebt te langzaam gereden. Die auto mag natuurlijk nooit op plek 18 staan. Klaar mag wel helemaal niet. Nee. reis ze nou trouwens met een speciale achtervleugel uh, dit weekend? De Red Bulls? Uh, uh,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 Ja, de plek ja. uh, op dit moment. Ja, gewoon goed. Ja, het gaat nu zijn toe. Dus uh, die zit er ook bij. En uh, Max gaat weer naar buiten. Uh, ja, en onderin, ja, dan kijk je dan toch wel de strolletjes, de Albons, de Machtes, de Hulkenberg en Ricciardo. En jongens, Ricciardo, hè, plek 15. ze ook al met plek 6. We weten niet waar het eindigt. Exit, zeg ik voor Ricciardo. Ja, exit. Nou, dat denk ik ook. Ja. Ja, Heb je over exit uh, gesproken? Ja. <laughs> ja.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 Bijna elke dag op een circuit, zeg maar. Laten we daar ophouden. Ja, nou, nog twee minuten gaan Q2. En Max, die zei de McLaren's. Nou, die staan allebei bovenaan nu. Op die ik wacht even naar het scherm, want ik was even een beetje van het scherm af. Ja. Len ja. lennon Norris en ja. Piastri 2. Oeh, snap ik. Vijf? Ja. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Oh, dan moet ik even denk ik bijgestellen. Uh, nou ja, misschien gaan de we McKerners wel de pol halen. Ja, wat mooi uh, de, de, zijn, hè? Ja, de rij, de, de eerste rij, uh, vrij, tweede rij, max uh, plek 5. Oh jongens. Uh, dan wordt hij vanavond zo zag ja heerlijk. <laughs> ja, nou, wat de pool van vorige week ging ook niet echt helemaal goed, hè? Trouwens. Uh, die nee, die had was een... goed fout, hè? Ja. Oeh, oeh, oeh, die, nou, die was heel, heel erg fout. Die hadden we niet verwacht hè zo. We ja, gaan met mij maar nooit het casino in. Dat gaat het niet worden? Nee, nou ja, toch zat ik op een locatie waar toch een paar mensen twee waren die het gewoon helemaal goed hadden. Zeg maar. Oeh, nou dan moet je toch een andere kenner in huis gaan halen, of ga ik vrezen? <lacht> nou, dat ja. Formule 1, en dat vind je wel mooi.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 A cigarette I'm listening the radio.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 We hebben het hebben deze plaat over Listen to the Radio. En als we uh, gaan luisteren naar de radio... ja, dan hebben we Benno natuurlijk uh, ook nodig. Uh, goedemiddag, Benno. Een uh, hele goede middag, Rob. Een hele goede middag, ja. Listen to the Radio. Ah, ja, ja. Ja, daar bellen we je uiteraard uh, voor, op. Want uh, ja, je hebt goed nieuws, geloof ik, te melden over volgende week. Ja, precies. Ook zes uh, dagen... Daar...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 die, uh, ...waar je terecht kan voor informatie. En ik heb uh, ergens uh, gehoord of gelezen, dat weet ik niet meer. Maar de vrijwillige brandweer van Zandvoort uh, daar een, uh, een kraam heeft... ...en daar aanwezig is om... Uh, ...ja, dus is het toch nog, nog een beetje uh, omhoog. En uh, met, uh, toevoegen aan...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 En de belangrijkste optreden is van Roy Donders om vier uur op het podium. En uh, dat, dat wordt natuurlijk een, een spetterend optreden van... Kijk, een half uur gaat het helemaal los. En natuurlijk daarna, daarom heeft alle DJ's en ook nog... Daarna komt ook nog wel...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 De radio is er de hele dag bij, dus zend eraan op 106.9 of DAB+. Plus, kanaal 6A in de hele wijde regio. Tot aan half Nederland toe kan je ons ontvangen inmiddels op DAB+. Plus. Dus geniet daarvan. Zo dadelijk gaan we weer door met uiteraard de kwalificatie. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal verder loopt. En uh, Fred, hij is weer zo dadelijk entertainment for you. Dat allemaal nog uh, hier bij CFM. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Ik ken een hele tentje.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 Verstappen, derde plek op dit moment. Saints, vierde en vijfde. Russell. Norris, de zesde plek. Dus ja, en, en album zevende nu. Album, oh, dat gaat lekker.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 land oranje en we zijn met z'n velen We zingen Wilhelmus, want we gaan nu echt spelen Het fruit klinkt, is het toernooi van de eeuw Nu is het moment wie van de brillende leeuw Ik weet nu, dat de oranje bewaarde bestaat Het wordt prachtig, net als in 1988 Natte oranje bewaarder op ons red Net zoals toen Worden we nu weer kampioen Het legio smeekt en we moeten scoren Niet de terug, want de bal moet naar voren De laatste minuten alles uit de kast Dan komt de knal die hun keeper verrast